Watermogemoed met het NMS-journaal. De Islamitische Staat heeft opnieuw een Amerikaanse journalist onthoofd. Op een internetfilmpje is te zien dat de journalist Steven Sadlov wordt gedood. De Amerikaanse regering kan nog niet bevestigen of de video echt is. In het filmpje zegt Sadlov dat hij de prijs betaalt voor de Amerikaanse aanvallen op IS in Irak. De journalist werd een jaar geleden ontvoerd in Syrië. Een gemaskerde man in de video dreigt ook een Brit te vermoorden als de luchtaanvallen doorgaan. Dit is de derde onthoofdingsvideo van IS in korte tijd. Vorige week werd een Koert vermoord. Ruime week daarvoor de Amerikaanse journalist James Foley. In Heibloem in noord limburg is een groep van twaalf wielrenners aangereden door een vrachtwagen. Eén wielrenner zou zijn overleden. Hoeveel gewonden er zijn is nog onduidelijk. Een opgeroepen traumahelikopter heeft geen slachtoffers meegenomen. Verzekeraars proberen met geheimhoudingscontracten te voorkomen dat slachtoffers van Woekepolissen een hogere schadevergoeding eisen, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Verzekeraars schikken met sommige gedupeerden voor hoge bedragen als ze beloven die schikking geheim te houden. De verzekeraars ontkennen dat de geheimhouding bedoeld is om te voorkomen dat meer mensen een hoog schadebedrag willen. Mensen lenen steeds vaker grote hoeveelheden geld bij particulieren in plaats van bij de bank. De autoriteit financiële markten en notarissen zien veel leningen die worden afgesloten bij familie, vrienden en ook bij onbekenden. Dat laatste gebeurt vooral dankzij crowdfunding, een simpele manier om via internet geld te verzamelen. Deskundigen waarschuwen dat schuldeisers bij particuliere leningen wel meer risico lopen dat ze hun geld niet terugkrijgen.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 Tot zo voor de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Hij speelt met het Metropoolorkest For Heaven's Sake.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 En die gaat voor ons spelen I'll Close My Eyes... met Wynton Kelly, Sam Jones en Roy Brooks. Dat gaan we dan wel eens zien.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 En dat moment dacht ik echt, dat wil ik ook. En zo is het ook gegaan. En ik heb dat ding nooit meer weggelegd eigenlijk. En ik heb er veel plezier aan beleefd. Echt heel veel plezier. Ik speel al bijna vijftig jaar. Ja. Sst, niet verder vertellen. <lacht> Goed, en uh, de Band is dan een inspiratiebron geweest. Absoluut. Dan gaan we daar nu ook iets van draaien. Ga, daar gaan we van draaien. Uh, het, het, het, uh, het openingstuk van mijn eerste LP die op datzelfde pick-upje uh, te, te draaien lag, de Meilenberger-Joyce. En wie speelt dat erop met? Oscar Klein. Ga luisteren.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 Uit uh, 1937. This year's kisses. Billy Holiday.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 dan Mmm. -hmm. Oh, <laughs> oh,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 Did you come on now? Let's do that dance they call the heebie-jeebies dance. Oh boy, mm -hmm. jeebies dance. Oh skeet, scat, scoot, doot, I do do, do do dance. Oh banana stunt, foot boots dance. Baby, little, baby, don't. Oh yes, don't you know it? Somewhere we teach you yes Boy, come on down. That dance, call me the G-Bits, take it from me,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 Uh, Roy Aldridge, Teddy Wilson, Joe Jones, and I uh, guess I'll have to change my plan. All mm -hmm.